Daarin stemde Poetin ook in met een akkoord... om elkaars energievoorziening voorlopig niet aan te vallen. Met een al geheel het vuren ging hij niet akkoord. De Tweede Kamer wil nieuwe regels voor gokken op internet. Na het legaliseren in 2021 zijn er veel gokverslaafden bijgekomen... waaronder veel jongeren en mensen met psychische problemen. Ook zijn de illegale goksites niet uitgebannen... terwijl dat wel de bedoeling was... Volgens de kansspelautoriteit gaat er bijna een miljard euro per jaar naar online gokken... waarvan de helft naar illegale goksites. Legale goksites willen dat de illegale gokaanbieders geblokkeerd worden. Toezichthouders slaan alarm over het groot aantal pakketjes uit Chinese webwinkels. Ze kunnen de 1,7 miljoen pakketjes die dagelijks Nederlands binnenkomen niet allemaal meer controleren... Daardoor wordt de markt overspoeld met gevaarlijke, giftige en niet-duurzame producten, waarschuwen de toezichthouders. Veel producten van Chinese webwinkels voldoen niet aan de Europese veiligheidsregels. De Tour de France en ook de Tour de France Fam gaan in 2027 in Groot-Brittannië van start. De eerste etappe van de mannen begint in het Schotse Edinburgh... en daarna zijn de tweede en derde rit in Engeland en Wales...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 Een zoektocht naar de wortels van de lederrok. Als het klopt wat God belooft, straal ik naar mijn dood. Eerst nog maar een peuk, wat hij zei. En als het leven vloeien moet, los het op in sterke drank. Je bent wel aan de koppijn en aan de stank. Een lief zal me omarmen, haar liefde heeft een prijs. De baan van alle dag verdwijnt in haar paradijs. Het wordt nog eens mijn dood, het is te groot.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 Kus me dat ik al verzweef, verhaal, oh meneer. Als je wilt dat ik kom, laat me dan niet los. Dan ben je me van dienst, doe maar niets. Liefst al me omarmen, we delen een geheim. De baan van alle dag verdwijnt in haar, aardapparatijs. Mooit als mijn dood is te groot, het hart zal me kloppen. het maar door altijd was het sterk genoeg, zelfs wanneer het oversloeg sloeg. Nu weet ik weer hoe genadeloos het steekt als je het brengt. De eerste trein van niemands land naar iemands heel, ergens zal Rijnstation zijn. Wachtend op, de eerste trein van niemands land naar iemands heel, ergens zal Rijnstation zijn. Het wordt nog eens mijn dood, het is te groot, het hart zal me kloppen. Het sterk genoeg, zelfs wanneer het oversloeg Nu weet je weer hoe genadeloos het steekt Als je het breekt maar We zijn net de twee uur begonnen met het nummer Paradijs, hè? van jouw ja. Verband. Dat was je eerste soloalbum met liedjes in eigen taal.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 en ik kreeg een keer recensies in de oor en oh, okay. in de ja. Ja. Uh, en alle andere tijdschriften ja. Ja. en er waren radioprogramma's american connection van ruud hermans okay. ja. maar je zou een album verpand kwam daarna kwam daarna pas Want okay. ja ja ja, Want ja dit dit dit was dit dit leek ja dat, dat ging even heel goed met die omhoog, band he? He? dat ging ja. omhoog ja. Ja. en <laughs> euh, en eigenlijk ja dat zat een hele goede lijn in tot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 Ruimte, echt heel leuk zondag. Ja, ja, ja. Waar we overal een soort met, met oude matrassen en met bankstellen hadden we uh, beffels gemaakt om uh, um, instrumenten oh, ja. te scheiden. Ja, ja. En, en als, het, als het koud was moesten we even met een hete lucht uh, kanon de ja, ja. ja, ja. ja, ja. opstoken. Ja, ja. En we hadden één kleine hokje waar, ja, ja. waar wel een verwarming was. Dus daar, daar kleedde dan iedereen samen en daar, daar, daar mixeden we. It's September.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 Sleepwalking, it's September, and there's a new normality, and now it's settled over me. Sleepwalking, it's September. Like nothing wants to move And I can't seem to find that groove I knew so well And I'm sleepwalking Doei.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 dus er zijn I, I, I ook in al In de Boxmeer, al ja? Ja, ja, ja? Ja, mijn ouders stonden aan de wieg van de Eerste Wereldwinkel in Boeksmeer. Oh, en ja. van het Jak. En mijn moeder was ja, de ja, eerste was het, ja. wethouder voor de Partij van de Arbeid. <laughs> okay. Ja, de Rooie hand noemde ze ja. haar in Boeksmeer. Ja, de Rooie hand, wat leuk. Ja. Dus er zijn ook wel wat meer maatschappelijke thema's die ik af en toe aansnijdingen die okay. me ja. bezighouden. Want het uh, Naparadijs, wat eigenlijk een heel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 en mensen wist, weten van mij nog steeds niet van is dat nou die gitarist, is er nou een bluesgitarist ja, of een ja, rock ja, ja. of een Amerikanen Zo ja, ja. so kan altijd heel diffuus dan, dan laatst stond ik in de gitaristpool ja. En, ja. en dan sta ik ja. bij de categorie blues rock in één keer op nummer 5 in de stemlijst. maar in de lijst akoestische gitarist ja. Ja. kom ik niet voor, terwijl nee. ik net zo vaak ja, akoestisch speel ja. Als, ja, ja, ja, ja. dus ja. ze maar weten niet eens wat voor soort muzikant je bent dat lijkt me fantastisch als muzikant, om met zoveel mensen, dat is ook heel maar ik kan me ja. ook voorstellen dat je iets krijgt van... Nou wil ik me weer een keertje focussen op de grote doorbraak. Maar ja, dat nou ja, ik zelf een keer ik, Misschien ben ik er ook wel... Of is dat, hoort dat niet bij jouw karakter? Nee, de, misschien is dat wel... Misschien zit daar wel iets in wat je zegt. Want je moet... Dan moet je jezelf vooropzetten. Ja. Altijd. Ja. En dat kan...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 zijn er wel een miljoen streams van liedjes die bij mij uit de studio komen, maar mijn eigen liedjes die halen cijfers in de buurt van de twee en drie of zo dus mijn eigen liedjes gebeurt er niet mee maar de dingen die ik met Frans Pollux nu gemaakt heb of met Jacques Poels van Rowan en Hens, ze hebben twee soloplaten geproduceerd dingen die ik met Jan-Willem Roy heb gedaan of met Ian Matthews, dat gaat allemaal in de tien of honderdduizenden streams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 In mijn hoofd Lijk ik verder dan ooit Bijna los, bijna weg Net of dat ik hier nooit echt was Wat ik je zeggen wou Ik hou meer nog van jou Dan ik van mijn hele leven Van het leven zelf hou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 Het duurde lang voordat ik weer... Eigenlijk op het ja, punt was dat ik ja, dat klopt, misschien ja. had kunnen oppakken. Ja, ja, ja. Toen ben ik in een echtscheiding beland. En ja. toen ging al ja. mijn energie daar naartoe. Ja, klopt, en toen ja. was ik al blij dat ik gewoon... Uh, met mijn gitaartje ergens naartoe kon. En bij iemand anders op het podium kon staan. Ja. En met geld naar huis kon. En ja. dat, dat, dat ik verder niet... ook nog aan een eigen... Ja. <laughs> dingen ja. moest ja. denken. Ja. Maar het is wel je lust in je leven, ja. muziek. Ja, ja, ja, ja. Het geld verdienen ja. Is, ja, het is belangrijk natuurlijk. Maar... Ja. Nee, ja, goed, ik, ik ben er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 af en toe in perspectief te houden... en ook te zorgen dat dat niet ten koste van vlak, te veel ja. gaat. Want dat ja, ja. zal het ongetwijfeld met periodes in mijn leven ook ja. hebben gedaan. Ja, dat is dat, dat, een beetje de, ja. de, de, de, de, de donkere kant ervan. Ja. Ja. Ja. En, het, en het is af en toe knokken en, ja. en onzekerheid. En, ja, als je dan is dat die donkere kant van Oester?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 Platen en zelf zingen. Maar dus op dat moment had ik mezelf belangrijker gemaakt dan daarvoor. En dat was al ingewikkeld genoeg. Ja, ja. En toen was dan ik. Stap. En ik kreeg kleine ja. kinderen. Kregen ja, we. Dus ik ja. had in één keer een gezin waar ik voor moet zorgen. Ja. Ja. En, en dat, ik, ja, ik vond het ik vond die periode heel ingewikkeld. En ja. Ja. die periode die vindt dan zijn reflectie in de teksten die je ja. maakt ja. en in. Ja. Uh, maar je kunt op het moment, tenminste ik niet, dat je echt in de, in de shit zit, mm -hmm. dan, uh, dan ga ik niet zitten schrijven. Nee, dan lukt het niet. Hè? Nee. Dan heb ik wel wat anders ja, ja, ja, ja. Het is heel vaak dat je, je moet ergens uitkomen, en dan ga je schrijven. En dan ga je schrijven, dan kun je ja, ja, erop ja, ja, reflecteren. Ja. En, dan, ja. en dan heb je dan is het een, een cadeautje wat voor jezelf dat je als je je eigen uh, gevoelens kunt vormgeven in muziek.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 dan heb je in één keer iets gemaakt waar je op kan meezingen of kan meedijnen ja, of waar je ja. op kan dansen of waar je keihard doorheen kunt schreeuwen. Maar je kunt er van alles mee doen. Geen modales, nog een dik. De gaanse wereld, nog onzin. Ik wil door naar onbekende plekken, dan moet ik niet gaat er maar in. Als je zucht, als het niet lukt, kom terug naar de achtertuin. Hier dat een ooit voor een dichte duur, kom terug naar de achtertuin. Water er spul, zwak, wietig, laat maar weten en ik binden. Ik overtrouwd gelijk, kom terug, kom terug naar de achtertuin. Geen modales, nog beleven, en ik weet zeker dat ge dat redt. Maar als dingen ooit weer anders weer. Ik weet het, dat dit wil. Als je zult, als het niet lukt, kom terug naar de achtertuin. Hier staat er nooit voor een dichte duur, kom terug naar de achtertuin. Water ook zon, wind, laat maar het en ik ben. Nu ik overtrouwd geluid, kom terug, kom terug. Als het niet lukt Kom terug naar de achtertuin Eerst dan we nooit voor een dichte deur Kom terug naar de achtertuin Water er spul, speelt, weten Laat maar weten en ik ben er vertrouwd ik geluid Kom terug, kom terug, oh kom terug Kom terug naar de achtertuin ik vind het wel leuk wat je zegt. Ja, je zegt ja. Uh, ja. onder de mensen. je optreden belangrijk. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja? Ja, ja, okay. ja. ja, zou ik enorm missen als ja. dat niet meer kon. Ja. Ja. Dat, ik was ja. dat ook wel toen, uh, toen ik die pols verbrijzeld had. Toen heb ik daarna dat is ook echt voor mijn hele zware periode geweest, dat omdat ik wel, treden, nee. ik ging wel weer meteen bedenken van wat moet ik dan anders doen en dat ik kan wel opnemen dan ga ik alsnog schrijven yeah. en dan ga je dat allemaal yeah. verzinnen. Maar als ik, het, als ik tegelijkertijd eraan dacht dat ik niet meer met een gitaar, oh, oh, okay. uh, yeah. Yeah, yeah, oh zeg maar, onder arm yeah, yeah, yeah, naar een optreden yeah, toe kon yeah. en, en dat kon doen, dat vond ik verschrikkelijk yeah. vooruitzicht. Ja, yeah. want ik, ik, ik vind het super leuk yeah. en met andere mensen spelen.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 Hmm. Of van oh, David Lynch of uit right? Pulp Fiction waar ja, ze ja. muziek in hoorden, ja. uh, surfmuziek of ja. uh, rock'n'roll deuntjes. Ja, je hebt Als wel uh, uiteindelijk optredens kunnen regelen. Ja, maar uiteindelijk wel optreden. Ja. We hebben een paar jaar lang hebben we. Uh, Ieder jaar, een aand... ja, maar ik weet niet, in het begin deden we wel tien of vijftien optredens in de eerste... We hebben er een paar jaar gedaan. Ja. Maar het is eigenlijk ook gestopt, het optreden is gestopt met corona ook. ja. ik oh, oh. oh, oh, ja. ja, dacht dat het recenter was. Maar het is ja, toch... nee, en daarna ja. hebben we nog wel wat dingen ja. gedaan. Ja. Uh, maar, het, ja, maar tijdens de coronaperiode hebben we niet gespeeld. Ja. En we hebben toen het weer kon in 2022 ja. okay. nog wel een aantal optredens gedaan, maar de meeste dingen hebben wij gedaan in 2018 ja. en 2019. Ik wilde uh, Costa California van draaien. Ja, leuk. Een surftrek. surf surftrek inderdaad. Ja.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 ook een hele goede gitarist is waarvan mensen niet zo weten dat hij nee, want ze kennen ja. hem als tekstschrijver als cabaretier, ja. als zanger ja, als ja. Uh, enfant terrible als onruststoker maar hij is tegelijkertijd ook nog gewoon, hij gewoon een behoorlijk gepassioneerde, uh, goede gitarist, Zeker, ja. dus dat was heel leuk om het ja. met hem ook over gitaar te ja. hebben, maar toen ja. hebben we weer een paar liedjes gespeeld okay. maar dan met Sjoerd van Mommen uit de ketters van varenperiode. Ah, oké ja en toen was het ook meteen weer aan zeg maar de bandjes is toch als het als een bentje goed is dan heb je gewoon met vier, oh, oh, oh, oh, oh, oh. vier of vijf ja. mensen verkeering een tijd lang zeg ja, ja. ja. wil uh, op verzoek van de goden draaien ja ja, ja. ja. ja. ja. Op Deze eerdienst voor de god van de rock en roll. We slaan zo het eerst kruisje in de geest van Metropol. Of verzoek, of verzoek, of verzoek, of verzoek, of verzoek, of verzoek van de God Die enkele overtuiging in den beginnen was het geluid, en op het eind een diepe buiging of verzoek, of verzoek, of op verzoek, of op verzoek, of verzoek, verzoek, van de go. -o -o -o -o -o -o -o -o. Het is je straks voor elke wils, Klop zal de kleintjes waard wat was niet toch ook wat moeten nog even bij Robiets blijven hangen Geest luisterend oor. En voor de vent van Joy Division ligt het hier aan naast het spoor. Op verzoek, op verzoek, op verzoek, op verzoek, op verzoek, op verzoek. De kun Wat ik ooit acte de présence gaf. De eerste paal moet nog in de grond en het dak is er al af.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 Ja? En dat je dat, dat ook kan zijn en ik ben geen bruiloft of begrafenissen zanger, maar ik heb wel op een aantal keren op dat soort momenten muziek kunnen maken waar het gewoon waar, waar het mensen bij elkaar brengt en waar je gewoon. Okay. Uh, en daar ben je ik, trots op dat ja, je. Is, ja, dat ik dat mag doen kan. in mijn ja. leven. Okay. En dat ik dat dat, dat vind ik gewoon. Uh, je hebt mensen gelukkig gemaakt door jouw leven. Of door jouw muziek eigenlijk.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 en daarnaast moet je ook nog een beetje geluk hebben yes, of afdwingen ja, ja, maar ja, ja. en dat dat gelukt is dat is wel iets waar ja. ik waar ik okay, trots ja, ja. op ben en uh, ik wil talent krijg je misschien cadeau en er zijn sommige dingen wel misschien een beetje komen aanwaaien ja, ja. maar het meeste is gewoon content, met heel veel ja, ja. heel veel heel veel herhalen en oefenen ja en en, en, en al je tijd en liefde ja. en ja. daarin stoppen ja. en,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 In onze uh, in, Toen wij begonnen met optreden... ...daar werd ongelooflijk veel gebloot. En was hier in de buurt werd overal... Uh, uh, ...nederwiet verbouwd. Ja. <laughs> van, uh, van hoge kwaliteit. <laughs> en uh, het was niet helemaal mijn... Uh, ik, ik drink graag. Uh, met mate. <laughs> uh, het was niet helemaal mijn, uh, mijn drugs. Nee. En...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 Dit soort klippen toch redelijk weten te omzeilen. Ja, en, en, maar het heeft wel, het heeft wel eens een impact gehad op, mijn, uh, op wat ik heb meegemaakt en ja. op, op projecten die ik gedaan ja, ja. heb. En ik zie, ja god, dit is ook wel... Nee, dat nee, is dus, ja. uh, genoeg gezien nog. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.